12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Werkstraffige eis tegen Marco Kroon. Alphen opent condoliansregister naar schietpartij. En opnieuw zware beving in Japan. Het is opnieuw vrij zonnig. 15 graden op de Wadden en 23 in Limburg. Vanavond dan raakt het bewolkt en vannacht gaat het regenen. Morgen zon, maar ook bewolking en wat buien. En het wordt een stuk kouder dan de afgelopen dagen. dagen daarna ook wisselend bewolkt. Met steeds kans op een bui. 120 uur werkstraf of 60 dagen cel voor drugsbezit. En 110 uur voor wapenbezit. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen de militair Marco Kroon. Maino Remmers in Arnhem volgt de zaak Maino. Eh, ja. Drugsbezit dus, maar geen drugsgebruik. Dat is het verschil. Nee, dan gaat het weer over die borstharen eigenlijk. Hè? Nou ja, uh, het NFI heeft bij getuigenverhoren vorige week duidelijk gemaakt... dat niet onomstotelijk vaststaat dat die monsters die zijn genomen bevuild zijn. Immers, de vriendin van Kroon gebruikt in die tijd cocaïne, heeft ze ook toegegeven. En het zou best kunnen dat de broek, de jas, de auto... maar ook die borstharen, dat die door haar besmet zijn geraakt. Er is dus een ander scenario mogelijk. Geen wettig en overtuigend bewijs. Dus daarom komt dat te vervallen. Wel dus die werkstaffen voor die stroomstootwapen en voor uh, het in bezit hebben van harddrugs. En die straf valt wel iets lager uit dan wat normaal geldt... vertelt Sandra Wiarda, zij is de persofficier. Ja, bij de hoogte van de strafeis uh, hebben we gekeken naar... hoeveel heeft hij voorhanden gehad. gehad? Nou, dat weten we niet precies. Hoe lang heeft hij dat gehad? Nou, dat is een betrekkelijk korte periode. En daarbij hebben we ook gekeken naar wat zijn de consequenties. Het beleid van Defensie is... Als iemand wordt veroordeeld voor harddrugsbezit, dan leidt dat tot ontslag. En daarvoor uitgaande dat dat hier ook zou kunnen gebeuren... hebben we gemeend dat dat een kleinere strafverhoging hier op zijn plaats is. Daarnaast wordt Kroon veroordeeld voor het in bezit hebben. en mogelijk ook doorgeven van die stroomstootwapens. Hè? Ja, voor die, uh, die eisen hebben we gewoon gekeken. wat zijn de lichtlijnen richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Hoeveel stroomstootwapens heb je voor handen gehad. en hoeveel heb je er overgedragen. Nou, dan kom je uit op een werkzaam van 110 uur. Um, dan nog de bewijzen die er zouden zijn. dat uh, Kroon zelf uh, verdovende middelen. ecstasy, MDMA dus. of cocaïne. In zijn lichaam zou hebben. Dat laat het Openbaar Ministerie varen. De vorige zitting hebben drie deskundigen zich daarover uitgelaten. en zijn tot de conclusie gekomen. dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Eigenlijk weten we het niet goed. Uh, er zijn te veel factoren die kunnen zeggen dat het van buitenaf is gekomen. Als het gaat om het bezit van die verdovende middelen. dan wordt dat vooral toegeschreven aan het feit dat die vriendin. cocaïne gebruikt. althans in die periode heeft ze ook toegegeven. maar dat hij op hetzelfde adres woont. Of althans aanwezig is op hetzelfde adres als waar Kroon woont. Dat is het eigenlijk. Ook dat hij wist dat zij dat gebruikte. Uh, en dat zij dat voorhanden had. Blijkt uit die tapgesprek ook, hè? Bij hem thuis, ja. ja dat, dat wordt wat ons betreft duidelijk. Hij heeft geen verklaring kunnen geven waar het dan wel over ging. Als hij verklaarde erover, dan was het eerst dit, dan weer dat. Toen weer zus, dan weer zo. En geen enkele verklaring die hij gaf was afdoende... Dus ja, dan wordt het wat lastig om het te geloven daarin. Hè? 120 uur werkstraf of 60 dagen cel en 110 uur voor wapenbezit. En die 120 uur werkstraf voor drugsbezit. Maar dan was de rechter die straffen overneemt. Wat betekent dat dan voor de Willemsorde van Marco Kroon? Ja, het kan dus betekenen dat hij zijn baan bij defensie kwijtraakt... want er geldt een zeer toleransbeleid Die Willemsorde die verlies je als je een strafbaar feit hebt gepleegd... waar je meer dan een jaar gevangenisstraf voor krijgt. Nou, dat horen we nu al, dat wordt niet geëist, dus dat is ook uh, niet uh, aannemelijk. Uh, overigens, op dit moment is uh, de raadsman van meneer Kroon aan het woord... dat is uh, de advocaat Knoops. Hij zegt drie uur nodig te hebben voor het verweer... en waar hij net mee begon was om te zeggen dat... überhaupt het opstarten van het hele onderzoek groen, zoals het dan heet... Hè, dat die observaties van het café en de telefoontaps dat dat onrechtmatig is geweest, omdat de CIE-informatie... dus de informatie om daarmee te beginnen... berust op geruchten, op onwaarheden, onjuistheden... dus die is dat eigenlijk aan het bestrijden. En gedurende de middag zal die ongetwijfeld ook nog toekomen... op de stroomstootwapens, maar zeker ook op dat cocaïnegebruik... of cocaïnebezit. Uh, dus aan het eind van de dag horen we dan... hoe de verdediging er tegenaan kijkt. Maar ik neem aan dat knoop schaadt voor vrijspraak. Later vandaag hier meer over op Radio 1. Marno Remmers vanuit Arnhem, dankjewel. Naar aanleiding van de schietpartij in Alfa aan de Rijn zijn meerdere condolianceregisters geopend. Vanochtend werd er eentje geopend in het stadhuis op een tafeltje met een wit bloemstuk en een kaars. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, wat moet je nou in vredesnaam opschrijven in zo'n condolianceregister? De eerste die het uh, register hier op het stadhuis vanochtend uh, tekende, dat was uh, waarnemend burgemeester Eenhoorn. En hij schreef een ramp in een sterke samenleving. Op de eerste pagina staan de namen van, van het gemeentebestuur. Met teksten als veel sterkte toegewenst aan allen. En samen slaan wij ons er doorheen. En de pagina's daarna, daar staan de teksten van. De gewone Alphenaren die hier vanochtend in het gemeentehuis langskomen. Sommigen speciaal om te tekenen. En ook zij hebben moeite om de goede woorden te vinden. Ik heb letterlijk geschreven, dit is niet in woorden te bevatten. Ja. En dat zijn ook weer woorden. Ja. Ja. En u meneer? En Ik heb in naam van alles geschreven, verder dus ja. heb ik dat gedacht. Ja. Want dat moet je schrijven? Ja, dat is moeilijk, dat is lastig. Ja. Dat is heel naam. Ja. Ik krijg even opzij mevrouw, die gaat tekenen. Ja. Het ja. is bedacht, want het is zo moeilijk hè, wat je nou moet schrijven. Ik heb me. nog geen idee. Nou, ik ga nog even nadenken. Wat staat u nee te knikken? Ja, nou, dat ik dit te bizar voor woorden vind. Ja. Ik heb hier echt gewoon heel veel moeite mee. Op een gegeven moment wil je gewoon gaan winkelen bloemen aankopen of noem maar wat. En dan word je dus opgeschrikt door iets waarvan ik denk van jij jongens... maar dat, dat kan alleen maar gebeuren in een cowboyfilm, denk ik. Wat is het geworden? Bizar, gewoon geen woorden voor. Het is, ja, ongelooflijk. Ik loop er zelf regelmatig met mijn kinderen. Dus uh, ik had het niet, uh, nee, ja, gewoon geen woorden voor, nee. ja. Matthijs van der Wiel is in het stadhuis van Alfa aan de Rijn. Matthijs uh, wat gebeurt daar verder vanmiddag nog? Vanmiddag zullen de ondernemers van het winkelcentrum de Ridderhof hier bijeenkomen om bijgepraat te worden door de gemeente. En om te horen hoe het nu verder moet wanneer de winkels weer open gaan. Je moet je voorstellen, zij zijn hals over kop die winkels uitgegaan... toen zaterdagmiddag het winkelcentrum is afgegrendeld door de politie. En vanochtend is daar verder niks gebeurd. Natuurlijk zijn de winkels nog niet opengegaan, want er moet van alles nog worden opgeruimd. En dat gaan ze vanmiddag afspreken, hoe het nu verder moet. Vanmiddag, heb ik begrepen, zullen de ondernemers in ieder geval even terug kunnen naar hun, naar hun zaken... om daar de stand op te nemen, te kijken wat er nog moet gebeuren. En dan zullen wij waarschijnlijk ook horen hoe het, hoe het verder gaat met dat winkelcentrum vanmiddag of de komende dagen. Matthijs van der Wiel, dankjewel. De opstandelingen in Libië gaan kijken naar het voorstel van de Afrikaanse Unie om een eind te maken aan de burgeroorlog. Wel blijven ze bij hun eis dat kolonel Gaddafi vertrekt. Volgens het plan moet er direct een staakt-het-vuren komen. Verder moeten buitenlanders worden beschermd en moet humanitaire hulp niet worden tegengehouden. De NAVO moet de luchtaanvallen opschorten. Gaddafi zou het voorstel van de Unie hebben geaccepteerd, maar of hij bereid is om op te stappen, dat is niet duidelijk. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Meegens. Dan naar Japan. Dat is vanochtend opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag in de buurt van Iwaki, in het noordoosten van Japan. En de schok met een kracht van 7,1 op de schaal van Richter... was ook in Tokio te voelen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst het volgende bericht. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie... wil illegaal downloaden aanpakken. Het gratis downloaden van films, muziek en ander auteursrechtelijk beschermd werk zou onrechtmatig moeten worden, maar niet strafbaar. Volgens Teven is het een civielrechtelijke maatregel, waardoor rechthebbenden meer mogelijkheden krijgen om zowel Nederlandse als buitenlandse websites voor de rechter te slepen. De staatssecretaris wil vooral de grote illegale downloadsites aanpakken, niet consumenten die op kleine schaal bestanden up- en downloaden. Auteursrechtenorganisatie Buma Stemra is positief over de voorgestelde maatregelen van Teven. Dan nog een keer naar Japan. Ik zei het al, opnieuw getroffen door een zware beving. 7,1 op de schaal van Richter. Opnieuw in het noordoosten van het land. Maar die schok was ook in Tokio te voelen. En daar woont en werkt Martijn Kluit. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat, wat heb jij gemerkt van de aardbeving daar in Tokio? Uh, nou ja, het, het, uh, het begon hier allemaal een beetje te schudden. Een beetje zoals de afgelopen weken met die, met die naschokken was. In, in zulke heftige mate. Ja. In de, inderdaad, ja, in, in, in een beetje dezelfde mate, alleen het was in, in, in die zin um, een beetje verrassend, omdat er natuurlijk ongeveer een week helemaal niks meer is geweest. Maar het is leven tussen hopen en vrees en, en mensen hopen dat het nu eindelijk afgelopen is met die naschokken. Ja, min of meer, ja. En, um, nou, ik, ik ben zelf binnengebleven, maar ik zag de mensen uit de winkel tegenover me, die zag ik naar buiten komen allemaal. Ja. En um, ja, de rest van de leefomstandigheden zijn weer een beetje nou normaal. Dus het is, uh, het is een beetje ja, uh, voor, ja uh, iedereen is een beetje verbaasd dat het, dat het dan weer gebeurt. Maar, uh. Ja, klinkt misschien ja. een beetje raar, maar leer je ermee omgaan? Raak je eraan gewend of zo? Is ja, minder paniek uh, dan voorheen? Nou ja, kijk, in, uh, in het begin toen zijn er heel veel naschokken geweest en dan wen je er inderdaad aan. In die zin van, ik heb voor mezelf een criterium gesteld dat als er dingen beginnen om te vallen in huis, dan ga ik naar buiten. En dat is uh, na die eerste grote keer nog niet gebeurd. Mm -hmm. ja. Dus maar, ja nee, ik, uh, ik, de vorige keer dat het, uh, dat het gebeurde stond ik op het punt om uh, naar, naar, uh, naar, mijn werk te, naar, naar mijn werk te gaan. En toen uh, heb ik gewoon nog even snel uh, kleren aangetrokken terwijl de aardbeving plaatsvond. Ja. Uh, dus ja, ja op, op een rare manier wen je er wel aan, ja. Toch weer 7,1. Dus dat is een forse op de schaal van Richter hè, die, van, ja. van vanochtend. Um, heb jij wel berichten dat er, want bij jou is weinig beschadigd, zeg je, weinig dingen omgevallen, maar wel berichten dat er uh, opnieuw uh, zaken zijn beschadigd? Uh, nee, nog niet. Nee, dat, um, nee, dat, uh, dat nog niet. Ik, ik, er kwam wel meteen eigenlijk door dat er in uh, Fukushima geen, uh, geen problemen verder zouden zijn. Met de kerncentrale? Dat, ja, bij ja. de kerncentrale. Ja. Uh, maar verder geen berichten inderdaad nog in ieder geval, van, behalve dan een tsunami van ja, een halve meter uh, die, uh, die aan land is gekomen, uh, wat naar het noorden. Ja. Maar uh, geen, uh, geen berichten van, uh, van, van ernstige zaken verder. Ja, en die, die tsunami, die, uh, die waarschuwing, die is later ook weer ingetrokken, hè? Dat, uh... Ja, die is later snel ingetrokken. En uh, nou ja, de vorige keer dat er die, die naschok was, was donderdag geloof ik... Uh, toen s'nachts, uh, ja, je zet meteen de tv aan. En uh, ja, toen werd er wel meerdere keer herhaald van... Uh, ga naar hooggelegen gelegen gebieden als je, als je in het noorden woont, want uh, het is gevaarlijk. Ja. En ja, nu, nu is daar niet zoveel gewaarschuwd als toen. Het is uh, exact een maand na de, de grote klap, hè? Ja. Want, want ja. vandaag waren er herdenkingen ook uh, op verschillende plaatsen. Ja, precies. Ja, ja, dus, uh, ja, dus uh, goed getimed wat dat ja. betreft. Uh. Ja. ja. Nee. Goed, ik, ik dank je voor je reactie, Martijn Kluit, vanuit ja, Tokio. Sterkte. Dan China. Daar zijn mensen opgepakt... die worden verdacht van het opzettelijk verontreinigen van melk. Vorige week stierven drie peuters nadat ze melk hadden gedronken... en 36 mensen moesten naar het ziekenhuis. In die melk zat nitriet, en dat is een stof die gebruikt wordt... om vlees te conserveren. Waarom de verdachten de melk hebben verontreinigd, is niet duidelijk. Melk kwam van twee boerderijen in de regio Pingliang. Dat ligt in het noorden van China. En ook drie jaar geleden was er een groot melkschandaal in China. Zes kinderen stierven toen na het drinken van melk die was aangelengd met melamine. 300.000 kinderen zijn toen ziek geworden. Juroka Elisabeth Willeboortse kan op het komende Europees kampioenschap haar titel niet verdedigen. Ze, heeft nog niet, ze is nog niet helemaal hersteld van een enkel blessure en dus doet Willeboortse niet mee over tien dagen te staan als uh, ja, gewoon leuk om mee te doen, dan ben ik, uh, daar ben ik niet zo van. Ik uh, ga er naartoe om uh, kampioen te worden. En als ik denk uh, dat dat er nu niet in zit, dan uh, doe ik niet mee. En dan uh, ga ik me focussen op de toernooien die daarna komen... die uh, voor de Olympische Spelen heel erg belangrijk zijn. En die Olympische Spelen zijn natuurlijk pas volgend jaar... maar de toernooien na het EK wegen zwaarder voor de kwalificatie. En dus moet het EK wijken. Ja, inderdaad, dat is dan toch een kleiner onderdeel van een groot geheel. En het, het grote geheel gaat voor. En daarin past dan op dit moment de EK even niet. Dat is echt heel jammer. Maar zo is het nou eenmaal. En niet anders. Bondscoach Marjolein van Une baalt niet enorm van de afmelding. Nou nee, ik vind het eigenlijk een heel verstandig besluit. Kijk, het is natuurlijk wel heel jammer dat je je beste uh, min 63 daar op dat moment uh, niet aan de start ziet gaan. Maar aan de andere kant een heel verstandig besluit waar ik ook wel mee meegewerkt heb. Omdat ik weet dat de toernooien die na de EK gaan gebeuren veel belangrijker worden in de puntentelling. En natuurlijk wil ze een Europese titel verdedigen. Maar ja, dat, dat op dit moment nog niet fit genoeg en dan moet je dat ook niet willen. En tennister Kim Kleisters lijkt het Grand Slam toernooi Roland Garros te moeten missen. Op een bruiloft blesseerde ze zich aan haar enkel bij het dansen. Voor het herstel denkt Kleisters zo'n zes weken nodig te hebben. Roland Garros begint over ruim een maand. Eentjes van de vloer. Verkeersinformatie bij de AWB, Erwin van der Hart. Met één file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Door een ongeluk staat tussen knopend Oude Rijn en knopend Lunette 4 vier kilometer. De weg is inmiddels wel weer vrij. Dankjewel, Erwin de Hart. Nog een keer uh, de onderwerpen uit deze uitzending. Marco Kroon heeft werkstraffen tegen zich horen eisen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij cocaïne en stroomstootwapens in huis gehad. Het gebruik van cocaïne kan het OM niet bewijzen. In Alva de Rijn zijn meerdere condolianceregisters geopend... na de schietpartij van zaterdag. En precies op de dag dat Japan de aardbeving van een maand geleden herdenkt... wordt het noordoosten van het land opnieuw getroffen door een beving...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 NCRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe kan je als bedrijf nou geld gaan verdienen met YouTube? In Amsterdam was een heus congres waar alle trucs werden verteld. Een reportage zometeen daarover. In het mediaforum, presentatrice Sasha Morali. En journalist en blogger Luc Koelman. Het gaat natuurlijk over de berichtgeving over het vreselijke schietincident in Alfa aan de Rijn. Ere wie er toekomt, de eerste melding werd gedaan hier op Radio 1. Ja, het laatste nieuws bij winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn is even na 12 geschoten. Volgens omwonenden zijn bij de schietpartij doden en gewonden gevallen. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. We houden u op de hoogte? En wie wordt de nieuwscanner van week 15? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz... is Quinten Grinwis uit Zaandam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Vanavond worden de tegels uitgereikt. Ja-prijzen voor de journalistiek. De tegel toekomstprijs gaat naar een team... dat vandaag de beste Twitterkrant maakt. Drie teams van drie studenten journalistiek zijn daarmee bezig. Organisator en jurylid van deze toekomsttegel is journalist Winnie de Jong. Goedemiddag. Al spannende nieuwtjes voorbij zien komen? Ja, heel veel, uh, heel veel nieuws. Waaronder ook uh, eigen nieuws van een van de tien. Dus uh, ja, we zijn heel erg blij uh, dat we nu zo hard bezig zijn. Het ziet er wat, goed uit. Wat is dat bijvoorbeeld, het eigen nieuws? Uh, nou, ik zag net uh, een primeur bij Tegel Groen uh, langskomen. En die hebben heel de nacht gewerkt. Ik denk dat ze zo nog gaan komen met nog meer eigen nieuws. Dus uh. ik zou ze in de gaten houden. Oké. Okay. En, en wat is bijzonder aan die Twitterkranten? Uh, nou, het bijzondere aan, deze, aan het werk van deze drie teams is dat ze Twitter als enig medium gebruiken voor het uh, verzenden ver, en verspreiden van hun nieuws. Uh, en normaal is Twitter uh, ja, is dat een aanvulling op een krant, op een tijdschrift, een tv-programma of op een bestaande website. En deze teams gebruiken Twitter echt alleen om, uh, om te zenden. En wat is het doel? Kijken of het kan? Ja, Kijken of het kan. Ja, en uh, kijken of er ruimte is voor innovatie. En uh, deze negen studenten ja, die hebben wij uitgekozen om uh, daarmee te experimenteren. Ja. Er is een hoop discussie ook over de aanleiding van Alf natuurlijk, de Rijn natuurlijk. Hè? Want er werd een hoop uh, uh, beweerd ook op Twitter en zo. Achteraf bleek uh, ja. de helft niet waar te zijn. Ja, nee, dat is waar. Maar de, er wordt uh, tijdens de wedstrijd ook zeker gekeken naar journalistieke... ...inhoud en werkwijze. Dus, er, dus we verwachten dat de teams zich wel aan de basisregels van de journalistiek houden... ...waaronder ook het checken van je feiten. Ja. Oké, okay, nou, succes daarin wensen allemaal doen ze de groeten van ons. De drie teams. Ja, recht, Yo, dag, Winnie de Jong was dat, Dankjewel. jurylid. Ja. We komen zo met nog uitgebreid over Alfa en de Rijn te spreken. Eerst nog even wat andere media nieuws Van PVV-europarlementariër -europar Daniel van der Stoep hoeft u even geen tweets te verwachten... Vannacht postte hij het volgende bericht... Vandaag medewerker op staande voet ontslagen... was kennelijk nodig om dag na verbreking van mijn verloving... het bed met haar te delen. Ga nu even stoer zijn en net doen alsof het me niks doet. Uh, blijkbaar zorgde de tweet voor heel veel commotie... dat hij vanochtend meldde dat hij even een paar dagen twexit is... oftewel niet twittert. Ook laat van de stoep weten dat hij als politicus... kennelijk niks over mag zeggen en dat de medewerker enkel op non-actief staat. Staatssecretaris Teven gaat het illegaal downloaden... van films, e-books en muziekstrengen vervolgen. Nu is alleen nog het uploaden van bestanden strafbaar. En straks wordt ook het downloaden verboden. De overheid gaat geen straf opleggen... maar geeft rechtmatige eigenaren de mogelijkheid om zelf op te treden... tegen sites die hun creaties beschikbaar stellen. Wat dat precies inhoudt, dat wordt later vandaag bekend. Ook kan de rechter bepalen dat torrent-sites zoals Pirate Bay... onbereikbaar moeten worden gemaakt door, voor Nederlandse computers. Facebook oriënteert zich op China. Nu is daar nog geen plek voor sites die zijn, uh, kritisch zijn op de regering. Zoals bijvoorbeeld Google, Twitter en ook Facebook. De netwerksite onderzoekt dus de mogelijkheid om toch toe te treden... tot het land waar 457 miljoen mensen toegang tot hebben. Tot internet althans. Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg heeft volgens persbureau Bloomberg... gesprekken gevoerd met China Mobile. En hij zocht vorig jaar verschillende Chinese internetbedrijven. Het Finse Sanoma Media heeft een bod gedaan op Pro7 ProSiebenZatEins. Dat is het moederconcern van SBS Nederland. Wat Sanoma voor het mediaconcern over heeft, is niet bekendgemaakt. De Belgische investeringsmaatschappij, CoBepa, wil mogelijk SBS Nederland overnemen. Hieronder vallen SBS 6, Net5 en Veronica. Met die overname is ongeveer 1 miljard euro gemoeid. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, wordt nog gezocht naar extra aandeelhouders. En dan het drama in Alphen aan de Rijn. Dat zorgde ervoor dat mensen dit weekend uit Buis gekluisterd bleven. Zaterdag keken bijna 3,5 miljoen mensen naar het NOS-journaal van 8 uur. RTL Nieuws van een half uur eerder werd door 1,3 miljoen mensen bekeken. En naar een extra bulletin van het RTL Nieuws in de pauze van Ik hou van Holland... keken 2 miljoen mensen. De herdenkingsbijeenkomst die gisteravond op Nederland 2 werd uitgezonden... had op het hoogtepunt ongeveer een miljoen kijkers. Ook de kranten besteden natuurlijk veel aandacht aan de moordpartij in Alphen. De Volkskrant is een van de weinige media die de volledige naam van Tristan van der Vlis niet noemt... en ook niet zijn foto heeft geplaatst. Plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Kok. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom daarvoor gekozen? Nou, daar kiezen we eigenlijk altijd voor. Wij vinden dat uh, iedereen uh, recht heeft op het beschermen van de privacy... zowel de daders als uh, zijn familie. In dit geval of de dader misschien niet uh, beschermd te worden... maar zijn familie wel degelijk. Dat staat gewoon in het volksland stijlboek... en da dat is uh, geen en enkele uitzondering, ook als anderen... Eigenlijk iedereen het gewoon doet, dan ja, houden dat, jullie wat hier Wat anderen doen, daar trekken we ons helemaal niks van aan. Uh, we vinden dat uh, elk medium zijn eigen afweging moet maken. En uh, dat doen we. Maar wat anderen doen, dat heeft er eigenlijk geen enkele invloed op. Ja. Ziet u daar wel een verschuiving ook? Nou ja, je ziet wel dat het steeds meer media het wel doen. Ja, NRC schrijft het gewoon voluit. Uh, alle tv-zenders, het nos Nou wat direct een foto laat zien... Dus je ziet het echt heel snel verschuiven nu. Maar uh, het is voor, voor ons geen enkele reden om ons beleid nou, aan te passen. De NOS zat denk ik vroeger eerder op jullie lijn. Uh, we hebben ze even gebeld vanochtend. En zij zeggen daarvan, uh, ja, we, we, we wegen dat per keer af. Hè. De, de schok in de samenleving is heel groot. En uh, nou ja, eigenlijk het maatschappelijk belang, de maatschappelijke relevantie bepaalt dan of we dit doen of niet. Wat begrijpt u zo'n keuze? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, wat heeft de maatschappelijke relevantie uh, voor invloed op uh, bescherming van privacy? Ik bedoel, of je beschermt de privacy of je beschermt hem niet. Ik bedoel, die familie heeft er ook niet omgevraagd dat die jongen dit doet. Die heeft gewoon recht op bescherming van privacy, hoe zwaar het misdrijf ook is. Ja. En er zal van bepaalde kanten ook, uh, laten we zeggen, honend naar de volkshand worden gekeken. Zo van, ja, daar heb je ze nog. De oude, oude bomenmedia wordt dat dan geloof ik genoemd. Ja. Daar trekt u zich niks van aan? Nee, nee, ik vind echt dat je je eigen afweging moet maken vanuit eigen overtuiging. En uh, ja, bescherming voor privacy vind ik echt vaarwege voor, voor, voor alle media eigenlijk. En uh, ja, dan moet je gewoon uh, bij, bij je principes blijven. Ja. Nou er is er nog wel één probleempje. In de column van Aaf vanochtend stond die naam gewoon wel. Ja, dat was een ongeluk. Ja, heel ongelukkig. Maar dat kwam omdat die column is heel laat binnengekomen. Toen was er geen, geen tijd meer om uh, kritisch naar te kijken. Dus uh, ja, daarmee slaan we wel een later, beseffen we. Maar uh, ja, dat, uh, die is er tussendoor geglipt. Goed. Oké, okay, dank voor de uitleg, Pieter Kok... van uh, de hoofdredactie van de Volkskrant. Oké, okay, graag gedaan. Straks uh, meer daarover natuurlijk in het uh, mediaforum... want dan gaan we ook uitgebreid praten over de berichtgeving... Uh, daarover uh, over aan de Rijn. Eerst iets heel anders. In Amsterdam was vrijdag een zogeheten YouTube-evenement. Het doel was om zakenmensen te informeren over hoe ze met hun bedrijf geld kunnen verdienen met YouTube. Verslaggever Ingrid Koning nam er een kijkje en sprak onder andere met Sasha Prins van autoblog.nl en Evelien van der Steen van Armada Music. Goedemorgen. Hi. Benny Fink. Hi Mark Jansen van Hi. YouTube. Welkom. Alsjeblieft, hier is je stikken. Uh, wat verwacht je vandaag? Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, we, zijn een, ja, we, zijn, we zijn een bedrijfje dat uh, filmpjes maakt. Maar we willen mooie filmpjes maken, eigenlijk ook onafhankelijk. Nou, dan ben je hier aan het juiste adres, ja. denk ik. We hebben deze dag georganiseerd voor mensen zoals jij en bijvoorbeeld ook studenten van de filmacademie... Uh, die hier te horen krijgen hoe ze YouTube beter kunnen gebruiken om hun video's te promoten. Dus uh, ik hoop dat je aan het juiste adres bent. Dank uh, denk het wel. Nou, heel gaaf. Dank je wel. Naast me staat Mark van YouTube. Het uh, loopt al een beetje vol hier. Ja, iedereen uh, begint langzaam binnen te stromen. Uh, we verwachten ongeveer 300 mensen vandaag. Daaronder ook veel studenten van de Film en Televisie Academie. En uh, ja, die krijgen hier hopelijk te horen hoe ze YouTube beter kunnen gebruiken om hun filmpjes te promoten. Want jullie hebben dit geregeld omdat het eigenlijk nog niet goed genoeg werd gebruikt. Je ziet dat het steeds beter wordt gebruikt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de stijging die we gezien hebben tussen 2009 en 2010. Zie je dat er 50% meer YouTube uploads zijn. Uh, 125% vaker worden YouTube video's bekeken iedere dag. Uh, we zien ook steeds meer YouTube partners. Dus die samen met ons een kanaal opzetten binnen YouTube. Maar we denken dat er nog een heleboel kansen liggen. Wat dat betreft samen nog aan het begin. Dat klopt. Ik kwam net aanlopen en zag ik een ontzettend groot grote YouTube-truck voor de deur staan. Is dat, ja, ga je mee door het hele land? Sterker nog, we gaan door heel Europa met die YouTube-truck. Want we zijn op zoek naar de volgende youtube miljonair En dat doen we niet alleen in Amsterdam, maar ook in Madrid en uh, in Londen en in Berlijn. En in Rome. En wat we doen op deze dag is kijken of er mensen enthousiast gemaakt kunnen worden voor het gebruiken van YouTube op een betere manier. En dan op zo'n manier dat ze ook heel veel geld gaan verdienen met de advertenties die ze in hun kanaal uh, kunnen laten zien aan mensen. En in Amerika hebben we een paar YouTube miljonairs, Dus mensen die met het uh, maken van heel erg populaire video's zoveel geld hebben verdiend dat ze miljonairs zijn geworden. Nou die willen we in Nederland eigenlijk ook hebben. Maar wie is er dan bijvoorbeeld in Amerika miljonair geworden? noemen ze een voorbeeld. Nou, in, in Amerika heb je een aantal bekende mensen... met name op het gebied van muziek... Uh, die heel veel geld hebben verdiend um, met YouTube. Um, maar eigenlijk kan dat van alles zijn. Als je hier ook in Nederland kijkt... wie je gebruik maakt van YouTube en van die kanalen... dan zijn dat koks, mensen die make-up les geven. Dat zijn dat uh, muzikanten. Het uh, is heel divers. Dus uh, eigenlijk, ik wil het niet in één hokje stoppen. Ik zou zeggen, als je interessante video's hebt... maak je eigen YouTube-kanaal... Nou, en dan kun je daar geld mee verdienen. Welkom bij de you Becoming YouTube Roadstars Roadshow. Het is een fantastische dag in Amsterdam. Ik wil iedereen bedanken. Ik sta nu naast Sasha en Evelien. Die zijn allebei deelnemers van dit, deze bijeenkomst, maar ook uh, ja, toekomstige miljonairs. Nou, ik ben al miljonair, maar ik hoop wel een heleboel meer geld te verdienen hierdoor. Maar je bent geen miljonair geworden door YouTube. Nee, ik ben nog van de oude stempel. Ik ben van de eerste dotcom-bubbel in, uh, nou ja, wat is het? 99, 2000. Maar en jij Evelien, jij bent ook eigenlijk al miljonair. Uh, qua views wel, ja. Maar qua, <laughs> qua cent helaas niet. Uh, en ik uh, doe het allemaal in opdracht voor Armada Music. Dus ik ben bang dat het voor mij... Uh, uh, geen miljoen op de bankrekening gekomen. Maar uh... En wat maken jullie precies? We maken een autoprogramma. Uh, in principe een, ja, een, een onafhankelijk autoprogramma uh, met een twist. We zijn begonnen op internet. Uh, en ja, uh, van in, uh, op onze eigen site zijn we doorgegroeid naar YouTube. En daarna zijn we doorgegroeid naar televisie. Of ja, groeien is het groeien. In ieder geval, we zijn naar televisie gegaan. Dus we hebben dan een dagelijks tv-programma. Maar jullie zijn dus niet alleen maar een reclamezaal op YouTube? Nee, in het geheel niet. We zijn echt, een, even voor de duidelijkheid, een puur onafhankelijk... Uh, autoprogramma waarin wij doen wat we willen, zeggen wat we willen uh, uh, en waar de auto-importeur in principe niets over te zeggen heeft. En als we wel een item maken waar de importeur iets over te zeggen heeft gehad... dan vermelden we dat heel duidelijk, uh, zodat onze kijkers weten dat het een gesponsord item is. En Vind je het niet jammer dat YouTube in eerste instantie eigenlijk was voor de home-video's... en nu eigenlijk gewoon eigenlijk meer alleen maar voor de zakelijke markt wordt gebruikt, dus meer om geld te verdienen? Ja, dat is niet het geval, want je, je kan nog steeds home-video's uploaden. En uh, wij zijn bijvoorbeeld een business-to-consumer uh, uh, programma, hè, dat maken we. Dus, ja, daar kijken ook consumers naar. Dus het is absoluut niet uh, uh, allemaal business geworden op, uh, op YouTube. En als je wil kan je nog steeds je uh, ontzettend lollige, domme, home homevideo uploaden. Bij YouTube gaat dus alles eigenlijk om views. En Evelien, jullie hebben een muziekkanaal op YouTube. Uh, wat moet ik denken, hoeveel views trekken jullie dan bijvoorbeeld? Nou, een van onze meest bekeken video's is die van Armin van Buren en Sharon Denaro in And Out of Love. En die zit nu over de 80 miljoen views. Dus dat is toch wel een behoorlijk aantal uh, voor één video. Sascha, wil jij mij uitleggen hoe dat verdienmodel gaat bij YouTube? Hoe werkt dat? Het nou, is eigenlijk heel simpel. Uh, YouTube die zorgt ervoor dat er advertenties bij jouw video gezocht worden. En dat kunnen uh, beeldadvertenties zijn, kunnen tekstadvertenties zijn, dat kan uh, pre-rolls, dus filmpjes. Uh, gewoon een echte commercial kan dat zijn. Uh, en dat regelt YouTube allemaal. En dus aan de hand van het aantal views dat je hebt, krijg je betaald? Juist, aan de hand van het aantal views, plus nog wat andere factoren, hoe vaak er op advertentie geklikt wordt en dergelijke. Ja, daar komt aan het eind van de maand een, een rekensommetje wordt er door YouTube gedaan en daar komt een eindbedrag uit. Maar moet ik dan denken aan honderden euro's of duizenden euro's? Nou ja, dat hangt er heel erg vanaf hoeveel views je hebt. En uh, er zullen mensen zijn die zullen een paar tientjes per maand verdienen. Er zullen mensen zijn die uh, een paar honderd euro per maand verdienen. En er zijn ook mensen die een paar duizend euro... en ik, ik ben ervan overtuigd dat er de echte grote kanalen in de Verenigde Staten... ja, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden dollars per, per maand binnenharken. En uh, Sascha, kan je nog iets vertellen over wat ja, nieuwe, toekomstige gebruikers van YouTube... vooral moeten doen die geld willen verdienen? Um, ja, ik denk dat je originele... je moet vooral originele content maken en je moet veel content maken. En je moet een beetje mazzel hebben. Want je kan net dat ene filmpje uh, kan exploderen. Dat kan viral gaan en daarmee kan je heel veel verdienen. Of in ieder geval heel veel exposure krijgen en daarmee hopelijk heel veel verdienen. Maar ja, uh, je hoeft niet iets unieks te maken. Want alles is al een keer gedaan. En in ons geval, er zijn genoeg autoprogramma's in de wereld. Alleen ja, vanuit onze invalshoek uh, veel producties maken. Heel veel, jarenlang veel investeren. En dan... Ja, als je het goed doet, uiteindelijk, uh, de aanhouder wint... dan, uh, de, dan zou je er geld mee kunnen gaan verdienen. Nou, dat hebben we dus genoteerd. Veel uh, bijzondere content maken en dan kan je binnenharken. Dat is eigenlijk uh, de, de slogan als je dit uh, allemaal zo'n beetje gaat volgen. YouTube dus, uitgelegd aan mensen die een bedrijfje hebben... en uh, op die manier geld willen verdienen. Er was een heus congres over afgelopen vrijdag in Amsterdam. U hoorde een bijdrage van Ingrid Koning. Zometeen, dan gaan we door met onze mediavorm. Al aangekondigd, het zal vooral gaan ook over Alvaan de Rijn, de berichtgeving. Moet je die naam van die jongen dan wel noemen of niet? Dat zijn zo van die vragen. We doen dat met Jasja Mourali en Luc Koelman. Het is half één geweest. Hier is Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Tegen militair Marco Kroon heeft het OM een werkstraf geëist. Volgens het OM is bewezen dat hij drugs- en wapens had, Maar hij wordt niet verdacht van het gebruik van cocaïne. Daarvoor is te weinig bewijs. Als de rechter de eis van justitie overneemt... hangt Kroon ontslag boven het hoofd. Op het stadhuis van Alphen aan de Rijn... heeft waarnemend burgemeester Eenhoorn een condoleanceregister geopend. In de hal van het stadhuis kunnen mensen hun medeleven betuigen... aan slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij van zaterdag. Daarbij vielen zeven doden. Japan is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving in het noordoosten had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. De autoriteiten gaven een tsunami-waarschuwing, maar die is later weer ingetrokken. En de opstandelingen in Libië bekijken het voorstel van de Afrikaanse Unie... om een einde te maken aan de burgeroorlog. Wel blijven ze bij hun eis dat kolonel Gaddafi vertrekt. Volgens het plan moet er onder meer een direct staakt het vuren komen. Gaddafi zou al ja hebben gezegd tegen het voorstel van de Afrikaanse Unie. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online... We mogen vandaag nog genieten van een warme lentedag. Morgen wordt het een stuk kouder. Het is op dit moment overal zonnig en de temperatuur is inmiddels opgelopen naar 17 graden. Vanmiddag blijft het, ondanks de toenemende sluibewolking, vrij zonnig. De temperatuur komt uiteindelijk rond 20 graden te liggen. In Limburg wordt het plaatselijk zelfs 23 graden. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit het zuidwesten. In de loop van de middag wordt de wind westelijk en neemt dan ook iets in kracht toe. Vanavond komt er een einde aan het droge weer. Het raakt geleidelijk bewolkt en rond middernacht volgt er vanuit het westen regen. Komende nacht regent het eerst, maar het wordt later ook weer droog. Morgen, dinsdag, zien we een afwisseling van zon, stapelwolken en een enkele bui. Daarnaast wordt het maar 11 graden en staat er een stevige wind. Kortom, koud weer. ANWB Verkeersinformatie. Met twee meldingen over N-wegen. Allereerst de N207, bergambacht richting Lisse. Tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom Drie kilometer, die wordt gevormd door mensen die naar de bollen gaan. En de N277 Kessel-Ravenstein. Tussen Overlangel en de aansluiting met de A50 in beide richtingen dicht. Vanwege politieonderzoek. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met uh, Shasha Morali, presentatrice. Luc Koelman, is blogger en columnist bij Metro. Welkom allebei. Het kan eigenlijk maar over één onderwerp gaan. Uh, dat is natuurlijk Alphen aan de Rijn. Luc, uh, waar was jij toen je het hoorde? Ja, dat is de klassieke vraag. Hè? Waar was je? Ik zat uh, gewoon te werk achter mijn uh, pc. En toen zag ik het volgens mij op Twitter uh, voorbij komen. En toen dacht ik al bij mezelf van... nou, ik zie dat vanavond laat wel. Hè, hoe het uh, allemaal gelopen is. en uh, Goed, uh, Ja, dat was het. Achter mijn uh, pc zat ik gewoon. Ja. Ja. Ja, Shasha? Ik was uh, thuis. En uh, volgens mij hoorde ik van mijn man die op een gegeven moment binnenkwam. Is, is het wel zo'n, zo ja, dat klinkt een beetje raar misschien... maar is het wel zo'n zo onderwerp waarvan je zegt, ja daar was ik toen ik dit hoorde? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ben eigenlijk verbaasd over de enorme verbazing die op dit moment, ik heb hier... Uh, uh, Het feit dat een, dat een, een, jong, mee, ja, een jongen een, dit doet. Nee, nee, nee, nee, wacht even. Ik heb hier in de metro uh, uh, Arie Slop. die heeft getwitterd... verschrikkelijk bericht uit Alphen aan de Rijn. Kan me niet herinneren dat we in ons land ooit zoiets hebben meegemaakt. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat... iedere keer verliest Nederland opnieuw zijn onschuld... maar ik geloof dat ik sinds de moord op Fortuin toch wel een beetje uh, heb ontdekt dat geweld uh, bij Nederland begint te horen. Hoe treurig hmm. ook. Maar dus, dus ik bedoel, Koninginnedag, in... Apeldoorn. Ja. En iedere keer zegt, iedere, zegt iedereen weer... Terug het is dan. toch ja. niet dit in Nederland? Dus, um, ik, ja, ik, ik dacht eigenlijk eerder alweer dan... hoe is dit in vredesnaam in Nederland mogelijk? Wat, Luuk, wat een vervelende ja, dag is. is. Is het een hype? Nou, er wordt heel graag... Uh superlatieve gebruik door journalisten. Eén journalist zei ook, die had het over Braziliaanse toestanden. Omdat daar ook heel veel gemoord wordt. Hij ja. we even opgezocht op internet. In Brazilië zijn de afgelopen jaren 48.000 moorden gepleegd. Dus uh, ik weet niet of, te, of, te, of het helemaal opgaat. Die vergelijking klopt niet helemaal. Ja, maar goed. Wat mij heel erg opviel, dat was dat al die journalisten... zeker op zaterdag, toen ze helemaal nog geen nieuws hadden... toch verslag moesten doen. En gewoon eigenlijk helemaal niks te melden hadden. En dan krijg je dus die straatinterviewtjes hè, met, met ja, een, een achter... Een, achterbuurjongen van de dader die hem dan drie weken geleden... een keer zou hebben gesproken of goeiedag zou hebben gezegd. En dat is het dan. En daar heb ik heel erg aan geïrriteerd. Dat gewoon, ja als er geen nieuws is, ja, breng dan ook geen nieuws. Ja, dat ja tegelijkertijd willen we er toch ook allemaal uh, van horen. Het zou ook raar zijn als je in het journaal er dan niks over zou horen natuurlijk. Dus je kunt het eigenlijk ook nooit goed doen als media op zo'n moment. Lijkt het. Wat mij ontzettend opviel was in die eerste berichten... onder andere een, een verslagje van Pauline Broekema... Dat iedereen zei, het is net een film, het is net een film, het is net een film. En um, er is op dit moment een film nogal populair... die erg lijkt op de situatie die hier aan de hand is. Die film gaat over werkloze uh, jonge mannen... De kids, die, met, je. Precies, die met veel wapentuig uh, nou, om zich heen nou, schieten. Nou. <laughs> dat is wel een verbandje. En dat dat vindt iedereen ontzettend geestig. Ik herinner me heel goed een uitzending van rondom tien na Apeldoorn... Toen had uh, Kees Grimbergen toen nog een, een studio vol mensen... die daar onomwonden toegaven dat ze ooit zo wanhopig waren geweest in het leven... dat ze uh, op het punt hadden gestaan om op een menigte in te rijden of iets te doen. Dus... Ik vraag me af, maar, iedereen heeft het nu over die ene jongen... Maar jij maar gaat, gaat zover staat... zo dat, dat zo'n film, de jongen, die jongen heeft die film misschien gezien... en jij gaat zover dat hij dan tot zo'n daad komt? Nee, wat ik denk is dat er blijkbaar iets aan de hand is in Nederland... wat over meer gaat dan over deze ene jongen. Iedereen probeert het te blokken van oh, die ene gek en het is raadselachtig... en we begrijpen er niks van. Tegelijkertijd zie je dat er rondom de verslaggeving ook een, een fascinatie is... Die uh, ik, ik las ergens vandaag uh, uh, op internet uh, nog meer miljoenen mensen aan de buis gekluisterd. Weet je wel wat, wat teksten zijn Oeh. die ik verwacht ben entertainmentprogramma. Maar er is dus blijkbaar iets met aan ons aan de hand met, met woede wat ergens in ons zit. Wat we enorm ontkennen. Het is geen woede denk ik. Het is gewoon uh, ondergeduld. Sinds internet er is willen mensen gewoon als een minuut... 12, iets heel ergs gebeurt. Willen mensen dat in minuut 13 ja, ze nee, dat sorry. op een tv-scherm zien? Wat ik bedoel, zien. is de motieven van zo'n jongen. Dat, dat, dat ik dus inderdaad denk, dit kon niet uit de lucht vallen... Het, het, we hebben Apeldoorn gehad. We hebben een aantal politieke moorden gehad. We hebben die uitzending gehad toen van rondom 10, die waar toen weinig mee is gebeurd. Terwijl die echt ik vond, die zeer, zeer ook dus meer van dit soort tristons onder ons. Nou ja, en je leest nu ook. Uh, er is iemand van Pieter Baan Centrum die ook heeft gezegd: het, het gaat opnieuw komen. Hmm. Dus nou, nou, die er was een keer van Pieter Baan Centrum of die had er gewerkt die al helemaal. Die zei van, nou, toen die jongen dat deed... toen had hij een, een, volgens mij een psychose en dit en dat. Terwijl die, die psycholoog de psychiater heeft die jongen helemaal niet gezien... helemaal niet gesproken. En er wordt al meteen gezegd van, nou, dat en dat was, een, was zijn geestelijke dat, dat vind jij onder, want Arno, nou, Grun, Arno Grunberg vandaag, he, die heeft het ook over hysterie, daar ga jij ja. wel in mee. Dus. Ik ga er heel erg in mee, want je hoort er ook iedereen zeggen van uh, oh jee, het zou nog een keer kunnen gebeuren. Terwijl ik denk van als ergens een kettingbotsing plaatsvindt en er vallen vier doden, dan hoor ik niemand zeggen van oh jee, het zou nog een keer kunnen gebeuren. Ik heb een beetje het gevoel dat, dat de media gewoon hun eigen nieuws zitten te maken. Nou, ja. nou is er duiding en morgen of overmorgen dan, uh, dan gaan ze wijzen met een vingertje. Ik hoorde ook al eens een journalist hoor ik, zeggen van uh, hoe heeft het kunnen gebeuren dat deze Jongen, jarenlang naar deze verschrikkelijke daad heeft kunnen toewerken, hè? was de hulpverlening er niet, dus ja, de media hebben gewoon niks om te melden, ja. dus dan gaan ze een beetje kijken of ze ergens een zonderbok. Eh, het, het, was, het was in ieder geval wereldnieuws. Laten we even luisteren waar het allemaal zo voorbij kwam. Uh, wereldnieuws: Alfa aan de Rijn, dader, schietpartij Alfa had psychiatrisch verleden, <lacht> nog twaalf gewonden in het ziekenhuis, Henk. Is, we, we remember the bombing that took place just outside a shopping mall back in november, uh, back in december, excuse me. Is there a suggestion that this is some sort of connection to terrorism? Is this an isolated individual? What are they learning? What do they know? De Schietpartij had al eerder psychische problemen. Halfenaren zoeken steun bij elkaar en leggen bloemen. RTL Nieuws. Ja, dat is overal uh, te zien en te horen. Um, Twitter natuurlijk ook weer belangrijk in dit geval. Uh, maar een hoop geruchten ook. Ja, heel veel uh, geruchten. Er was ook één uh, jongen die had een account aangemaakt... onder dezelfde naam als ja. van de dader. Zei dan dat hij uh, naamgenoot was. Er is ook opgeroepen tot een, uh, een Twitter-stilte van een kwartier. Ja, wat vond je daarvan? Ja, echt absurd. Het slaat echt helemaal nergens op. Ja, hoe lui kun je zijn, vind ik hoor. Jan Dijkgraaf in uh, Spits, in zijn column vandaag, uh, zegt... Twitter is geen betrouwbare nieuwsbron. Hij schrijft een medium als Twitter nodig uit tot heigerigheid. Zodra amateurs geruchten als nieuws gaan verspreiden, dan wordt het pas eng. Ja, Twitter, Twitter is ook nooit een nieuwsbron geweest. Twitter is een uh, geruchtenbron. Dus als je graag geruchten wil, uh, wil weten, dan moet je, moet je op Twitter zijn. En sommige geruchten zijn waar en andere geruchten zijn, uh, zijn niet waar. Daar moet je gewoon heel erg rekening mee houden. Ja, ja. Nou ja, kijk, ik vind dat zoeken naar duiding uh, helemaal niet onlogisch. Dat, dat doe je in je eigen leven als doe je in je eigen leven als er iets gebeurt en dat we dat nu doen, uh, vind ik ook helemaal niet onlogisch. Vind ik ook goed, want uh, ik heb het gevoel, als je, als je, als je, als je, je, je, je niet iets mee doet, dan, uh, dan, is het, dan is het echt zinloos. Maar het heeft, dus ik, ook, het heeft ook te maken met de fascinatie voor die, voor die waarom vraag. Want je wil toch weten: waarom, waarom doet iemand zoiets? Daar ja. wil nou, ik toch ja, meer en, over weten. En wat ik me dus afvraag is... is um, als er zoveel mensen hierdoor gefascineerd zijn... Uh, er is een, een, een week of twee geleden had Arno Grunberg ook een column... over die, de verslaggeving in de Arabische wereld. Ja. Dat hij daarvan zei dat het bijna iets pornografisch had. Hij ja, vond dat NRC-blog te uh, veel. Uh, precies. Ja. Uh, ja. precies. Nou, je ziet nu opnieuw dat mensen enorm... Ik herinner me dat uh, rond de millenniumwisseling ergens... ik geloof dat het in het parool was, werd geschreven... Nederland is af. En dat was bijna met een soort melancholie. Het lijkt wel alsof we ook willen dat er, dat er iets gebeurt. Hoe vreselijk ook. Alsof we... Uh, um, uh, het fascineert. We gruwen ervan, maar het heeft ook een aantrekkingskracht. Want we, we, we, we keren ons er niet massaal van af. Ja, maar dat... dat... Dat, dat zoeken naar duiding. Dat is ook gewoon om jezelf een beetje volgens mij, uh, gerust te stellen. Hè? Als er als een er reden voor is, dan weet je wat de reden was. Dan kun je misschien iets doen om bijvoorbeeld aan die reden uh, weg te nemen. Maar ja, bij Carsté werd ook uh, gezocht naar, naar, een, naar een reden. Maar die reden die was er gewoon niet. En Carsté is dood en niemand zal het ooit weten. Deze jongen is ook dood en, en niemand zal het ooit weten. En volgens mij is daarmee het nieuws item eigenlijk helemaal, uh, helemaal klaar, helemaal af. Over een paar weken komt er misschien een, uh, een politierapport. Van het, uh, het eindrapport van het onderzoek. En dat is het dan. En verder... Verder kan ik er eigenlijk, moet ik zeggen, als nieuwsconsument... heel weinig eh, mee het echt, ja, dat Iedereen die er nu rond dat winkelcentrum rondcirkelt als journalist zijn... Die, die kunnen eigenlijk een beetje wel pakken. Want ja, ik begrijp het u is het is waarom het is niet, waarom daar, Ja, waarom ze daar rondcirkelen... Ik zie het sowieso heel vaak in de, in de moderne journalistiek. Gewoon die straatinterviews. Hè. Goh, erg hè, wat, wat vindt u ervan? Ja, ik vind het heel erg. Ja, erg, erg, erg. En verder komt het niet. Mm -hmm. En de reden daarvan... Maar jij zou er wel wat meer naar de achtergronden nou, willen. Ik, ja, ik, ik vind het feit dat deze jongen een aantal keren tegen mensen heeft gezegd... ik schiet je over hoop... Uh, ja, dat zijn, dat, ja, dat weet weer, je niet, Dat he? zijn ook weer van die, dat van die, die... geruchten. Ja, je weet het niet. Eigenlijk, weet je, eigenlijk weten we niks. Nee, maar dit, dit, dit zijn citaten van die mensen... Ja. die daarbij waren ja. in vergaderingen. Ja. Uh, dat... dat, dat dat gaan ze, ik denk niet dat ze dat gaan verzinnen. Ja, tenzij de wereld nu echt zo krankzinnig aan ja. het worden is. Nou ja, ik, ik, ik, heb, ik heb met dit soort dingen wel vaak gelijk mensen die dan... Ja, ik, inderdaad wat Luc ook zei. Ja, ik, hij, het was mijn buurjongen en uh, inderdaad zei hij die laatste keer op straat dat... Uh, ja, ik, ik vind ja, dat altijd ik, een beetje... Ik denk als er over tien jaar een, uh, een aflevering van Andere tijd hieraan wordt gewijd... dat je een heel ander beeld krijgt dan het beeld wat je nu hebt. Ja, nu gaan we allemaal alleen maar af op eh, speculaties. En inderdaad, de, de achterbuurman zei dit en die zei dat. En het is allemaal uit tweede en derde hand. En ja, ik zelf kan er heel weinig mee, hoor. Ik zou ook graag duiding willen. Maar ik denk, sommige dingen in het leven, daar is geen duiding aan te geven. Het, het is jammer dat het nu geen televisie is. Je? Ja, ik heel boos. <laughs> Een beetje ver, verslagen bijna. Jacques. Nee, nou ja. Ik, ik, ik geloof niet dat dingen zomaar uit de lucht komen vallen. Ik, ik denk dat... Het feit dat die jongen die wapens in zijn huis heeft. Dat hij die brieven schrijft. Het is niet iets... Weet je, als iemand ineens wild om zich heen begint te stompen in een winkel... omdat hij over tachtig dingen gefrustreerd is... dan kun je zeggen dat is nog een idiote impuls. Maar hier is uh, logistiek en planning aan vooraf gegaan. Ja, uh, ja, wat is dan de dus, duiding die je hebben wil? Noemen ze een vorm van duiding die je ze willen hebben? Bijvoorbeeld dat die jongen een psychose heeft gehad. Denk je dan van, oh nee, dan is het goed. Het was een psychose, het is dus klaar over tot de orde van de dag. Of moet dan iedereen die heel misschien een psychose gaat krijgen... moeten die dan preventief nou, iets mee doen? Ik kan, ik weet ik kan niet. me voorstellen dat, dit, uh, dat je hier conclusies uit zou kunnen trekken... op een aantal dingen. Bijvoorbeeld wapenbezit. Ah, het waren illegale wapens, hè? Uh, geen wapenvergunning had hij voor zijn automatische wapens. Nee, maar hij had, hij had voor een aantal dingen wel vergunningen. Hij zat bij een schietclub. Uh, ja. Heeft hij heeft een psychisch verleden? Had hij? Ja, uh, hij heeft toch een aantal dingen gezegd die merkwaardig zijn. En ik vind ook dat we inderdaad in een maatschappij leven die. die ik ga niet zeggen één op één. New Kids, dus, dit of dat. Hmm. Maar ik vind wel dat we in een maatschappij leven... die geweld ja. en zeg maar het, het beheersen van de driften... wordt niet erg aangemoedigd ja. in onze maatschappij. En, en daar moeten die achtergronden vooral over gaan. Nog even één ding waar, waar we net ook even in het mediationaal aandacht aan besteden. De Volkskrant en ook Trouw trouwens... die blijven gewoon praten over Tristan van der Vee. Wat vind jij daarvan? Uh, ik denk dat het al een gelopen race is hoor. Ik zou ook liever hebben dat ze de achternaam niet gebruiken. Maar zoveel media doen dat nu al, dus het is, uh, is niet meer uh, tegen te gaan. Maar ik vind het heel erg: je zal maar familie zijn of dezelfde achternaam hebben. Je wordt uh, bijna de rest van je leven erop uh, aangekeken. Het gaat niet om de jongen zelf, maar het gaat gewoon om zijn uh, familie. Ik was echt verbijsterd vandaag. Ik, he, ik heb altijd karst thee. En dan zag ik ook ineens een achternaam van En, ik, is. en ik, ik, ik, ik moest helemaal... Oh, dat is die vent van Apeldoorn. <laughs> dat ik hem wel bij, bij zijn initialen kende. Maar niet bij zijn volledige naam. Ja. Maar wat vind jij er nog? Geweest? Is het goed dat Volkskrant dit doet? En, en tegen alle stromen in toch dit blijft doen? Ondanks de uh, uh, columnist Aafbrand Korsjes. Want die had wel de naam erin staan. Nou ja, wat, wat wel interessant is. Is dat we doen dit om, om, om de daders te beschermen. Terwijl er is een hele mooie analyse van Bas Heine over over de jongens van Columbine... dat die jongens wel degelijk op zoek waren naar roem. Hè? Mm -hmm. dus, dat, dat ze dit, dus je zou ze bijna straffen door de initialen ja. te noemen. Ja, ja, dat is wel een goede. Ja. Ja. Ja. Goed, uh, dank voor jullie uh, bijdrage aan dit uh, mediaforum. Jasja Morali en Luc Koelman. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz. We gaan uh, op zoek naar de nieuwskenner van week 15. Sander Duisterhoff is de eerste die zometeen aan de bak moet. En er is een nieuwe album uit van Paul Simon. Good old Paul Simon, zou ik bijna zeggen. Dat hoort u de hele week op Radio 1... Want het is de Radio 1 CD, So Beautiful or So What heet het album. En daarvan het liedje Love and Hard Times, Paul Simon. God and his only son Paid a courtesy call on earth one Sunday morning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 loved her the first time i saw her i know that's an old song writing cliche loved you the first time i saw you can't describe it any other way It's just love, love, love, love, love When the rains came, the tears burned Windows rattled, locks turned It's easy to be generous when you're on a road It's hard to be grateful Gone. The light at the edge of the curtain is the quiet dawn The bedroom breathes and clicks and clacks Uneasy heartbeat, can't relax But then your hand takes mine Thank God I found you in time. Thank God, I found you. Thank God I found you. So Beautiful or So What is de titel van de nieuwe album dus van Paul Simon. Deze hele week te horen op Radio 1, want het is de Radio 1 CD. Quinten Grinwis is hier, 37 jaar, uit Zaandam... en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwskurs. We zijn op zoek naar de nieuwskenner van week 15 alweer. Het gaat toch snel in zo'n jaar. Um, en jij bent huisman? Ja, voorlopig wel eventjes. Ja, Dus uh, voor, de kind, voor de kinderen zorgen? Ja. Stofzuigen? Dat, ja. Vind je naar weer gaat. school gaat. Ja, nou, nee. <laughs> leuk is anders, maar... Ja. ja de, degene die op dat moment de meest goede baan heeft... die, die blijft werken. Ja. Nou, goed, er zijn veel mannen die ook we zeggen, over een soort psychologische drempel dan heen moeten, maar jij hebt daar weer geen Nee, idee. nee dat, dat, dat valt gelukkig wel mee. Ja, maar nou. ja, het is natuurlijk niet iets wat je normaal gesproken is, man, graag uh, doet. Maar als de kinderen zich naar school gaan, dan uh, ga je gewoon weer zelf aan de slag. Ja. Nou, heel goed. Um, dat betekent dat je onder het stofzuiger door en het afwassen zo waarschijnlijk het nieuws wel een beetje volgt. Um, ja. we, gaan, we gaan eens kijken hoe goed. Um, eerst bepalen we de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Nederland kan voorlopig nog wel even fluiten naar dat geld uit IJsland. Nou, voor de IJslandse regering is dit echt een enorme tegenslag. Kregen wij ons geld terug? Ja, Nederland zal dat geld uh, terugbetaald krijgen. Dat benadrukt ook de IJslandse regering. Ja, fluiten naar ons geld. Dus IJsland is Nederland nog een flink bedrag schuldig voor het I safe schandaal Maar de bevolking voelt er weinig voor om dat op te hoesten. Voor de tweede keer stemden de IJslanders in een referendum tegen een terugbetalingsregeling. Hier is vraag 1. Nederland stapt nu naar de rechter. Samen met welk ander land? Uh, Groot-Brittannië. Dat is goed, want ook daar hebben veel spaarders uh, het geld uh, dat ze na het omvallen van de bank kwijtraakten... Uh, niet teruggekregen. Uh, wel teruggekregen, maar dat is door de, uh, de regering in Groot-Brittannië voorgeschoten. Dat is eigenlijk net zoals in Nederland. Vraag 2. In het voorstel dat zaterdag op tafel lag... stond dat IJslanders tot 2046 de tijd zouden krijgen... om in totaal 3,8 miljard euro terug te betalen. Hoeveel daarvan moeten naar Nederland? Drie? Nee, dus 1,3 miljard. Okay. Het totale bedrag komt neer op ongeveer 12.000 euro per IJslander. Vraag 3. Het faillissement van de Landesbankie... raakte in 2008 niet alleen particuliere spaarders... ook de overheid werd de dupe... Van welke provincie traden alle gedeputeerden af... omdat ze maar liefst 78 miljoen bij de bank hadden gestald? Overijssel. En dat is niet goed, het is Noord-Holland. De provincie had daarmee de eigen financiële regels overtreden. Het is nog steeds niet duidelijk of de provincie daar nog ooit iets van terugziet. Vraag 4. Oh, ze missen papa, geloof ik, op ja. de achtergrond. Uh, vraag 4. Uh, we laten een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Eindelijk is het uh, gelukt en... Uh... Ja, eigenlijk is het nu helemaal uh, ongelooflijk, want er uh, ja, zat er wat fout in. Ik, ik moet eerlijk zijn, ik had niet verwacht dat ik daarmee uh, kampioen zou worden. Zonderland. Dat is goed, Epke Zonderland werd gisteren op het EK turnen in Berlijn kampioen op de rekstok en won dus uh, goud daar. Vraag 5: het feest was compleet voor Epke, want eerder op de dag haalde hij ook nog een zilveren plak op welk ander turnonderdeel? onderdeel? Een rekstok? Nee, dat was dit. Ja. Eh... <laughs> uh... Nee, ik kom er niet op. Je maakt wel beweging, maar ook ja. dat is niet goed. Uh, de brug is het. De brug, ja. Die oefening ging trouwens wel foutloos. Vraag 6, uh, de laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie bedoelen wij hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Een persoon dus. Vier. Ik ben eerbiedwaardig, wilskrachtig, de grootste en kuis. 3. Ik zorg voor een triple-A-rating... 2. Juf Carla en juf Yvonne hebben mij vanmorgen ontvangen. 1. Vandaag brachten mijn ouders mij voor het eerst naar de basisschool in mijn woonplaats Wassenaar. Ja. Jeetje. Ze is echt met een enorme zucht. Het is inderdaad uh, prinses Ariane. Uh, even over die, die eerste, uh, die triple A rating. Nou, is duidelijk, want zij is de, uh, uh, ze heeft nog zusjes die ook allemaal met een A beginnen. Um, en die naam van haar, die, uh, die Ariane, dat staat voor eerbiedwaardige. Wilhelmina, wilskrachtige beschermer. Maxima, de grootste. En Ines, de kuizer. Dus vandaar die, die clue. Um, levert toch nog één puntje op. Hoeveel zitten we jongens in totaal nu? Drie.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 Vandaag luidt de stelling: De Nederlandse wapenwet is streng genoeg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat schietincident daar in Alfa aan de Rijn. We gaan nu stemmen op om die wapenwet nog strenger te maken. Maar is dat wat u betreft nodig? De Nederlandse wapenwet is streng genoeg. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.standpunt.nl. Als u twittert, Gebruik dan de hashtag standpunt zijn we terug bij Quinten voor deel 2 van de Nieuwsquiz Factor 3. Uh, daarmee gaan we dus even zometeen vermedegvuldigen. Uh, 90 seconden de tijd, veel vragen. Korte antwoorden vaak. Uh, geef ze zo snel mogelijk. En als je het antwoord niet weet, pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De nationale nieuwsquiz. In welk land treedt vandaag het volledige boerkaverbod in werking? Frankrijk. Dat is goed. De Keniaanse Wilson Chabet won gisteren welk groot sportevenement? Marathon van Rotterdam. Is goed. Helikopters van de VN en Frankrijk hebben in Ivoorkust het huis van wie onder vuur genomen? Gaddafi. Nee, van Bakbo. In Wormer goed. ging zaterdagochtend wat voor fabriek in vlammen op? koufabriek. Dat is goed. Gaddafi heeft een vredesvoorstel geaccepteerd van welke internationale organisatie? Uh, Afrikaanse Unie. Dat is goed. De Belg Johan van Summeren won gisteren op een lekke band. Welke wielerklassieker? Uh, Parijs-Nies. Uh, uh, Roubaix. Parijs-Roubaix Parijs Parijs is het, ja. Luchthaven Schiphol vreest dat er binnenkort geen belastingvrij wat meer mogen worden verkocht? Tabak. Of sigaretten is goed. Wie volgt per direct Louis van Galop als coach van Bayern München? Weet ik niet. Pas. Uh, dat is uh, zijn assistent, hè? Hoe uh, heet hij ook weer? Die hem bij Willem II. Bij aanval in Libië heeft de NAVO 25 van wat voor soort voertuigen vernietigd? Tanks. Dat is goed. Welke internationale organisatie gaat een economisch scorebord bijhouden? -Unie. De Europese Unie. De Feyenoord heeft eindelijk weer zijn wedstrijd gewonnen in de Eredivisie. Welke club versloegen ze? Utrecht. Dat is goed. 200.000 18-jarigen krijgen vandaag een brief van de minister... met de vraag of ze wat willen worden... Pas. Donor. Rick van der Boog heeft laten doorschemeren dat hij misschien gaat vertrekken... als directeur van welke voetbalclub? Ajax. Is goed. Wie zei dit weekend op een Arabische tv-zender dat hij slachtoffer is geworden van smaad? Barak. Dat is goed. Levensverwachting in Midden-Europa neemt af... doordat er steeds meer wat in de lucht zit. CO2. Stikstof. Welke blonde zanger zegt Wijzer uit een Amsterdamse afkikkliniek te zijn gekomen? Thomas Berg. En dat is nog goed. Die uh, assistent van Bayern heet trouwens Andries Jonker binnen. Um, die gaat daar voorlopig het roer over nemen. We gaan even horen van de jury hoeveel het uh, is geworden. Elf. Elf. Dan zitten we op 33. Nou, daar trappen we dan deze week mee af. Daar moet de rest nog maar eens even overheen zien te komen. Uh, jij bedankt voor het meedoen. Dank u wel. Tevreden of niet? Nee, had beter gekund. <laughs> ja. Het is toch een spanning hier natuurlijk. Ja. Nou ja, uh, we gaan kijken of het stand houdt. Als dat zo is, dan spreken we elkaar vrijdag. In ieder geval krijg je van ons mee twee kaarten voor beeld en geluid. Uh, ja. We doen de lunchradio erbij en ook nog een mok van dit programma. Prachtig, oké. Okay. En tot ziens. Dank. Uh, straks om kwart over een dan melden we ons weer. Dan is er een lunchvraag die wij weer hebben geformuleerd en daar proberen we dan het antwoord op te krijgen. Worden chips niet te slim? Uh, chips? chips, moet ik natuurlijk zeggen. Want het gaat niet over de paprika naturel, de chipitos of de bolognese chips. Het zijn chips. U weet wel van die slimme dingetjes die overal maar in zitten. Daar gaat de vraag over. Het antwoord straks om kwart over een. Nu is het NOS Journal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. We hebben het duidelijkste signaal afgegeven wat je kunt afgeven. Dus ik ben heel, heel benieuwd hoe de minister dit gaat uitvoeren. Ik geef aan de letter van de motie 100% wegbelasten van bonussen... dat ik dat niet zal kunnen doen. Het PVV doet symbolische voorstellen... waarvan ze weten nou, het is zo belachelijk, er stemt toch niemand voor. Toen dacht de linkse oppositie, we gaan een keer wel voorstellen. Politici en parlementair journalisten over wie het echt voor het zeggen heeft in Den Haag. Morgen tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1...